door al met het NOS-journaal. De politie heeft de naam en foto verspreid... van de verdachte van een dodelijke schietpartij... bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Daarbij kwam gistermiddag een vrouw van 66 om het leven... en raakte haar 38-jarige dochter zwaar gewond. De voortvluchtige schutter heet Minya Wong en is 49 jaar. Hij is de ex-partner van de 38-jarige dochter. De man is gevlucht in een auto. Volgens de politie is hij vuurwapengevaarlijk. Geadviseerd wordt hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen. Holland Casino maakt zich zorgen over de groei van het illegale pokercircuit. Volgens het bedrijf heeft dat tijdens de coronajaren een extra impuls gekregen. Via onder meer Facebook worden illegale betaalde pokertoernooien aangeboden... in een café of bij iemand thuis. Poker om geld is verboden, alleen Holland Casino mag het aanbieden. De NOS sprak met een aantal pokeraars... die zeggen dat het spel de illegaliteit in is gedwongen... doordat het bij Holland Casino minder wordt aangeboden. Soms leidt dat tot excessen zoals intimidaties en overvallen. Holland Casino erkent dat het pokeraanbod is afgeschaald... vooral vanwege het personeelstekort. In een woning van de Amerikaanse president Biden... heeft de FBI nog meer geheime documenten gevonden... uit zijn tijd als vicepresident en senator. Het is niet bekend hoe gevoelig de inhoud is... Het is de derde keer in korte tijd dat er geheime stukken opduiken. Het pijnlijk voor Biden, want toen hetzelfde gebeurde bij zijn voorganger Donald Trump... had Biden daar stevige kritiek op. In Nieuw-Zeeland hebben de sociaaldemocraten zoals verwacht Chris Hipkins gekozen tot partijleider... en daarmee tot nieuwe premier. Vrijdag was al bekend dat hij de enige kandidaat was om de opgestapte premier Ardern op te volgen. Het weer, het is bewolkt. De komende uren kan het nog licht vriezen. Later vandaag vooral in het westen wat zon bij maximaal 4 graden. In Zuid-Limburg valt er wat sneeuw of natte sneeuw. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file voor de Koentunnel op de A10 Noord richting Den Haag en Rotterdam. De vertraging is daar bijna een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Easy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 een priester die nu een leidster van een kleine vrouw.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 de grootste smart in het moederharte van die kleine vrouw. Als het vrouwtje van een rijke man wat kleding nodig heeft, gaat ze naar Parijs op koopt bij eerst toiletten. Maar zo'n hongerlijster die haar kinderen ook graag netjes ziet, moet op uitverkoop bij Brenning Meijer letten. Voor een jurkje met een scheur, of wat verbleekt van kleur, ligt als een hond te wachten, s zes uur voor de deur.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 Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen.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 Alle duiven in Amsterdam, la la. Ja, die weten hoe het kwam, shalalali, la. Want ze zaten op je schoot, shalalali, la. En je had ze sties, brood, la la. Als een brood keek jij me lachend aan Mijn hart ging sneller slaan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 Want ze zaten in je schoot shalaladi, shalalala En je gaf ze stukjes brood shalaladi, shalalala Als een rood, keek jij me lachend aan Mijn hart ging snel naar slaan Ik was meteen vriend op jou En zag ik jou dan weer Dan zei je keer op keer Er is geen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 ons twee bij ieder jaar als we tegenkomen, sha la la weer naar Amsterdam, shalalala. Gaan de dag de pleint, sha la we zo zijn, Shalalali, shalalala, shalalali, shalalala, Aan de Noordpool duren nachten lang. wel zo'n maand of zes. Daarom wil ik daar van jou de eerste liefdesles. Als we trouwen, doen we dat bij de Eskimo's, zes maanden in zo'n dat is hele poos Aan de Noordpool wil ik trouwen En een mooie ijs Zak voor voordat de zon verdwijnt En de maan zes maanden schijnt Daarom hoop ik dat je gaat. Dat me jij wordt mijn vrouw Want dan ga ik naar de Noordpool Met jou Als de zon dan weer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 Is. Ja, ja, ja, ja, meisjes. Met rode haren. Kunnen je zeggen. Als je ze kent, of je. De Grote Liefde. De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 het mooiste was haar rode haar meisjes met rode haren die kunnen kussen dat is Dat is zijn beroep.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 Het leven en werk van de, uh, Rob de Nijs portretteerde. Ja, we hebben een heleboel grote hits gemaakt. En een mindere grote hit, maar wel een bekende hit bij, uh, bij mij in ieder geval toen ik nog heel jong was. nog een snotneusje was. Uh, is, uh, Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Rob de Nijs U hier op de lokale omroep VFM dan voort. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar De rest zal worden samen. We willen heel gewoon terug rug te hamelen. Kunt u ons de weg naar hamelen? vertellen het me niet. Kunt u ons de weg naar hamelen?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 Je bent een ouderwetse bier Je interesseert me toch eens hier En jouw gedachten zijn niet thuis. Dus hou oh, nu maar je handen thuis Blijf van me af Hoe durf je zoiets nog te wagen? Blijf van me af Zou je dat eerst niet even vragen?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 Let's nee.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 Of ik vond het gewoon erg leuk, iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald...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 open laten staan. Zeven dagen stond hij open. Het hele huis is ondergelopen. Oh. Denkt u toch eens even, alle meubels dreven. Dag mevrouw van Wal. Oh. Weet u het nieuwtje al? Nee. Een druk haan uit Koog aan de zaan heeft de kraan open laten staan. Oh. Zeven weken stond hij open.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 Kijk, wie komt er aan? Hendrik Haan, het koog aan de zang. Hendrik, hoe is het gegaan? Had je de kran open laten staan? Oh, zei Hendrik, het was maar even. Het hele verhaal is overdreven. De keukenmat een kiki nat, onverwijld, opgedwijld. Zo gebeurt, zo gedaan. <lacht> zei Hendrik Haan. Alle dames gingen. De lure gesteld naar haar. De kempel staat niet stil, want de kempel staat niet stil. En ze zacht in de zaad naar de dominiek. De dominie op arms. Dat is sterk, dat is sterk. Maar de doel niet. Na de kark, naar de kar, zie je die doeliniek. Lalalalalal. Zong de fika ross is bij verstoord.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 Ze had moeilijk verstaan En ze zag in de zaal Dat de toverheks De toverheks en Laat maar zakken Laat maar zakken die toverheks Zij je bakker, zei je pakken, Zei de toverheks Kom er binnen, kom er binnen Die wafelvrouw Ja die binnen, binnen, binnen, binnen Zei de wafelvrouw De werd werkelijk te veel. En ze zag in de zaal ook de barones, de barones Barnes. De unite, de unite had die barones. In de zweete, in de zweete, zei de barones. Laat me zakken, laat me zakken, die toverheks. Haha, ha, zei je hak, ik zei je pak het zei de toverheks. Kom wat binnen, kom wat binnen, had die wafelvrouw. Ja, die binnen, binnen, binnen, binnen, zei de wafelvrouw. Wat is dat? En ze zag in de zaal op de oude heer, de oude heer. Dus. En niet zo lichtig, niet zo lichtig, naar ja, die oude heer. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei die oude heer. Die, die, die, die, die, waarom? Een zwetig. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.